La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk, regie Dick van Putten. Vierde deel. Oh, uh, neemt u niet kwalijk, sir, maar er is iemand die u wil spreken. Ja, wie is het, mrs. Webb? Ik ken hem niet, sir, maar hier is een kaartje. Dank u. Wie is het, Robert? Het is Carol May. Carl May? Ja. Laat u maar binnen, Mrs. Webb. Ja, sir. Wat denk je dat hij van je wil, Robert? Waarom komt hij naar jou toe? Ik weet het niet. Tenzij hij dat van vanmorgen heeft gehoord en hij zich bezorgd maakt over Eve. Zijn ze erg met elkaar bevriend? Volgens Miss Mortimer wel. Mr. Hm? May, sir. Uh, erg vriendelijk voor u dat u mij te woord wilt staan, inspecteur. Dank u. Dit is mijn zuster, Mrs. Houtman. Goedenavond. Uh, sorry dat ik u kom storen, maar ik zal uw broer niet lang ophouden. Oh, Mr. May, dat geeft niet. Tot straks, Robert. Ik ga hem intussen wel even met Mrs. Webb bezighouden. Ja, goed, Catherine. Zo. Neemt u plaats. Wilt u iets drinken? Uh, nee, nee, dank u. Als u het goed vindt, uh, neem ik een sigaret. Oh, ja, natuurlijk. Gaat u gaan. Dank u. Nou, waar kan ik u mee helpen? Uh, mag ik openhartig met u praten en maar meteen tot de zaak komen? Ja, graag. Ik uh, kende uw broer Louis. Hij heeft jaren geleden bij mij in de Severander Club gewerkt. Ik had een verschrikkelijke hekel aan hem, Mr. Bristol. En kwam u mij dat nu vertellen? Uh, nee, ik wil u alleen zeggen dat ik hem ondanks mijn gevoelens niet heb vermoord. Heeft iemand dat dan beweerd? Nee, niet zo precies, maar een collega van u... Inspecteur Daly heeft vanmorgen een van mijn vrienden ondervraagd. Uh, Hardy Nelson? Uh, ja. Helaas heeft Barry, zijn vrienden noemen hem allemaal Barry... ...heeft Barry tegen de inspecteur gezegd dat ik uw broer haatte. En ik wil natuurlijk niet dat iemand voorbarige conclusies uit die... ...buitengewoon taktloze opmerkingen zal trekken. Wij proberen nooit te snel conclusies te trekken. En dat je iemand niet mag betekent nog niet dat je hem vermoordt. Precies. Uh, wilde u mij nog iets anders vertellen? Uh, nee, ik wilde u graag nog iets vragen. O, oh, ga je gang. De inspecteur heeft Barry verhoord omdat hij gisternacht nogal is toegetakeld. Klopt. Nou, ik persoonlijk geloof dat die vechtpartij van weinig belang is. Oh. Ja, behalve dan natuurlijk dat Barry zijn portefeuille kwijt is. Maar ik geloof dat inspecteur Deli de overval op Barry Nelson... in verband probeert te brengen met de dood van uw broer. Dat verband bestaat wel degelijk. Nou, u bedoelt de centuur die in de kleedkamer werd gevonden? Ja, precies. Maar Berry weet helemaal niets van die centuur af. Misschien niet. Maar er bestaat toch nog steeds een verband. Kan het geen toeval zijn? Nog een ander toeval? Huh? Wat bedoelt u daarmee? Nog een ander toeval? Laten we de feiten eens bekijken. Barry Nelson werd gisternacht bijna verboord. Hmm. In zijn kleedkamer hebben we de centuur van een jurk van een meisje gevonden. Barry is dat niet hoe die daar is gekomen. Hmm. Maar precies zo'nzelfde centuur is bij mijn broer... In zijn jaszak gevonden. Precies. En het lichaam van mijn broer werd in La Boutique gevonden. En daar kwamen de twee centuurs oorspronkelijk vandaan. Ja, dat weet ik, ja. Dat weet u, ja. Maar weet u dan ook dat nauwelijks twaalf uur na de overval op uw vriend Barry Nelson... ook iemand heeft geprobeerd uw vriendin Eve Bristol te vermoorden? Nee, dat wist ik niet. U, u bedoelt dat ze haar... Ook mishandeld hebben. Nee, nee, nee, nee, nee, dat niet. Maar ze hebben wel geprobeerd haar te vermoorden. Oh. Door een gelukkig toeval is er nu nog een leven. Allemachtig, arme Yves. Hoe is het met haar? Oh, het gaat wel weer. Maar die schurken hebben haar goed te pakken genomen. Hey, maar waarom zouden ze in zijn hemelsnaam Yves willen vermoorden? Ze had een brief die mijn broer haar had toevertrouwd. Twee ja? mannen zijn naar woning binnengedrongen... en hebben geprobeerd haar die brief afhandig te maken. Met succes? Nee, nee. Gelukkig had ze hem al aan mij gegeven. Een uh, brief van uw broer? Ja. Gericht aan een zekere Ralph Winter. Winter? Ik geloof dat ik die naam wel eens eerlijk heb gehoord. Het is een Amerikaan. Komt uit San Francisco. Ach ja, dan moet ik in de States van hem hebben gehoord. Een paar weken geleden was ik in Californië. Dat was de laatste keer dat ik Louis zag. In San Francisco? Ja, in een restaurant. Mm -hmm. Heeft u nog met hem gesproken? Ja. Vertelt u me, Mr. May, waarom waren u en Louis zulke aartsvijanden? Ik kan u alleen zeggen waarom ik hem haatte. Waarom hij mij haatte, weet ik niet. En waarom dan wel? Omdat hij een bedrieger en een oplichter was. Een bedrieger? Hij kocht altijd liedjes van andere componisten en bracht ze onder zijn eigen naam uit. Dat kan ik niet geloven. Het is waar. Ik haat hem als de pest. Ik kon zijn bloed wel drinken. Maar vermoord heb ik hem niet. steek van. Het. het is absurd. Nou, ik moet wel zeggen dat May het overtuigend zei. Maar hoe kan dat nou? Louis heeft elke noot van Golden Girl zelf geschreven. Dat twijfel ik geen moment aan. Over Golden Girl hebben we het niet gehad, Catherine. Mee beveer alleen... Maar Golden dat... Girl heeft Louis beroemd gemaakt. Als hij Golden Girl niet had geschreven, dan... Ja, ja wat, wat is er, Catherine? Wie is die man die daar uit de auto stapt? Bij... Nee. Oh, dat is Eric. Ik kom zo bij je. Ik heb zijn gezicht eerder gezien. Het is een collega van hem, Eric Daly. Je hebt hem wel eens ontmoet, Catherine. Ah oh, oh ja, natuurlijk. Hm? Ah, Robert. Ik ben blij dat ik je hier nog net aantref. Goedenavond, Mrs. Hoffman. Goedenavond, inspecteur. We wilden juist naar mijn te gaan. Is het dringend, Eric? Ik wilde graag even met je praten. Tja. Nou, ik kan toch een taxi nemen, Robert? Dan kom jij later naïef. Maar waarom zet jij je zuster eerst niet bij Mrs. Bristol af kom je mij later in het Drorogate Hotel opzoeken? Of er, hoe laat is het nou? Uh, nou, laten we zeggen, om zeven uur. Ja, is goed. Maar waarom het Royal Gate Hotel? Hm? Ik wil dat jij daar een zeker iemand ontmoet. Oh, goed. Tot straks. Prima. Zeven uur. Sorry, Erik dat ik zo laat ben. Ik ben bij Mabel Aadje in het verkeer blijven steken. Oh, dat hindert niet, hoor. Hoe gaat het met Mrs. Bristol? Oh, niet slecht. Nee, de dokter is toch twee keer geweest en hij vindt dat ze goed vooruit gaat. Fijn. Zo, zo. Is er al op? Tja, <laughs> ze wil morgen al weer naar de winkel. Maar dat betwijfel ik toch. En? Wat heb jij voor nieuws? Wel, ik ben vanochtend bij Barry Nelson geweest. En um, toen ik terugkwam op de jaart, vond ik een notitie van Brigitte Thornton op mijn bu bureau liggen. Hey, um... hmm. ...houdt zich op dit moment bezig met de mensen die vroeger bij je schoonzuster hebben gewerkt. Bij La Boutique? Ja, ja. Mrs. Bristol heeft verschillende assistenten gehad. Een zekere Simone Dupré is bijna een jaar bij haar geweest. Oh, Simone. Ja, ja, die herinner ik me nog wel. Een Belgische hè? Brunette, een knap meisje. Ja, ja, ja, dat klopt. Hij is ongeveer, ongeveer een half jaar geleden weggegaan... ...en sinds die tijd werkt ik als stewardess bij de International Airlines. Ze hebben in dit hotel een agentschap. Ga verder. Thornton en ik hebben vanmiddag met Mademoiselle Dupré gesproken. Dan bleek het dat ze tijdens haar werkzaamheden bij La Boutique... Eens ...een vreemd telefoontje heeft gekregen, waarvan ze niks begreep en... Uh... Oh, maar daar is ze. Ze kan het je zeker uh, veel beter zelf vertellen. Goedenavond, mademoiselle Dupré. Goedenavond, inspecteur. Dit is inspecteur Bristol. Ah, ik geloof ik hebben al Caroline's ontmoet. Ja, natuurlijk. Dan gaat u zitten. Hè? Dank u. Mag ik iets voor u bestellen, Miss Dupré? No, niet voor mij. No, merci. Zie je dat? No, ook niet. Ik probeer juist wat te minimaliseren. Dat is heel verstandig. Dat, dat bericht over de dood van uw broer heeft mij erg aangegrepen, monsieur Bristol. Dank u. Miss Dupree, inspecteur Daly vertelde me dat toen u nog bij La Boutique werkte, u een nogal vreemd telefoontje kreeg. Oh, ja, dat klopt, maar ik geloof niet dat het van enig belang is. Yves, Madame Bristol was altijd erg aardig voor mij. Ik zou niet graag willen dat zij door een opmerking van mij in moeilijkheden zou komen. Nou, als het niet van belang is, kan het ook niemand in moeilijkheden brengen. Miss Dupré, vertelt u de inspecteur eens wat u ons vanmiddag heeft gezegd? Oui, naturellement. Mijn vader had een moederzaakje in Bruxelles. Mm. Precies anderhalf jaar geleden solliciteerde ik bij La Boutique. Ja. Ik wilde Engels leren en ik vond het reuze fijn om in Londen te werken. Het werk was heerlijk. Madame Ristaud was altijd erg vriendelijk hmm. tegen mij. Mijn mademoiselle Mortimer... Ach, als ik het wat anders aanlegde, dan kon ik het met haar ook wel vinden. Ja, ja. Maar uh, vertelt u eens wat over dat telefoongesprek. Oui. Ongeveer drie à vier dagen voor ik wegging van la boutique... ...kwam er een gesprek door uit San Francisco. Yves was er niet. Ik geloof dat ze toen de griep had of zoiets. En mademoiselle Mortimer was ook juist er. En? Ik nam de oren op en een stem zei, u spreekt met Rolf Winter. Donderdag komt ons contact, zorg er eens eenmaal voor dat ze dit keer de goede centuur krijgt. Donderdag komt ons contact, zorg ervoor dat ze dit keer de goede centuur krijgt. Maar oui, ik zei, het spijt me, maar madame Bristol is er niet en ik weet niet waar u het over heeft. Ja. En toen? Uh, Winter zei, bent u, Mrs. Bristol dan niet? En legde toen de oren neer. Ja. Toen uh, mijn wasel Mortimer terugkwam, vertelde ik haar over dat telefoontje... ...maar mm. zij had ook geen idee waar het over ging. Zij zei dat zij nog nooit van die winter had gehoord. Heeft u tegen verteld? Nou? Ja, waarom niet? Ah. Oh. Twee dagen later ging ik van de boutique naar International airlines. Ik had toen wel andere dingen aan mijn hoofd. Ja, ja, natuurlijk, hè. Inspecteur Monsieur Bristol, het spijt me. Morgen moet ik naar Hongkong. Ik had nog zoveel te doen. Gelooft u dat u mij kunt missen? Uh, ja, natuurlijk. En bedankt voor uw hulp, Mr. Dupree. Geen dank. Tot ziens. Au revoir. Inspecteur, uh, doet u vooral de groeten, uh, brigadier Toronto? Mm -hmm. Ik zal het doen, ja. Geloof jij, hè? Volkomen, ja. Ik ook. Nou, waar gaan we nu naartoe, Robert? Daar hoef ik niet over na te denken. Ik ga nog eens een praatje maken met mijn schoonzuster. dag Robert. Oh goedenavond, miss Pearl. Uh, <laughs> Kom binnen. Is mevrouw er nog? Ja, ze helpt in de keuken met het eten. Heb jij al gegeten? Nou, om je de waarheid te zeggen. Goed, binnen tien minuten is het hm. klaar. Waar is Eve? In haar slaapkamer, aan de telefoon. Ze komt zo terug. Hoe is met haar? Oh al veel beter. Oh dag Robert. Hallo Eve. Dat is nou jouw zuster. Je zou denken dat ze met een loodgieter in plaats van met een hotelier getrouwd was. Ze kan zelfs geen ei kopen. Wacht, ik zal wel even gaan helpen. Nee, nee, nee. nee. Blijf jij hier en schenk die zwager van je een grote whisky En Ik geloof dat die er wel aan toe is. Ik kan me niet voorstellen hoe ze thuis zal zijn. Je kent Pearl toch? Dat is het juist. Ik ken haar niet. Wat bedoel je? Uh, mag ik die whisky zo Natuurlijk. Schenk zelf in. Dank je. Jij ook, Eve? Nee, nee ik heb net uh, een van die tabletten ingenomen. Ik kan beter voorzichtig zijn. Ja. Nou, je ziet er al veel beter uit. Mm -hmm. Ik voel me ook beter. Fijn. Skol. Eve, toen jij het over die brief had, de foto die Loos jou gaf... heb je je gevraagd of je de naam die op de envelop stond eerder had gehoord? Rolf Winter? Precies. En jij zei nee. Nou, dat is ook zo. Waarom zou hij jou dan vanuit San Francisco opbellen, als jij nog nooit van hem hebt gehoord? Wat bedoel je? Waar heb je het over? Ik ben nog nooit door iemand uit San Francisco opgebeld. Hmm, het is in de zaak geweest. Jij was er niet en Miss Dupré nam het gesprek aan. Wanneer was dat? Ongeveer zes maanden geleden, kort voordat ze wegging. Je hebt nog gesproken, neem ik aan? Ja. Wanneer? Vanavond. Uh, vertel me over dat telefoongesprek. Wat bedoelde Ralph Winter met ons contact komt de centuur halen en zorgt u ervoor dat ze dit keer de goede centuur krijgt? Heus, Robert, ik heb er geen flauw idee van. Ik, ik begrijp niet waar je het over hebt. Eve, ik wil je niet opwinden, maar dat is wel het laatste, maar ik zal deze zaak grondig uitzoeken. Je moet me alles vertellen van het telefoontje en van Ralph Winter. Maar ik zeg je de waarheid, ik weet niets van een telefoongesprek. En ik heb nog nooit van die roldwinter gehoord... ...voor ik zijn naam op die envelop zag. Ja, wil jij me dan eens verklaren waarom u Pré... ...die op mij een heel betrouwbare indruk maakte dan tegen Robert, mij... Wat zo... zeg jij? Betrouwbaar? Dat betwijfel ik ten zeerste. Robert heeft met Simone gesproken. Ja, dat heb ik gemerkt. Is dit een familieruzie of mag iedereen meedoen? Ja, we hebben helemaal geen ruzie. Ik stel alleen een paar vragen. Als jij het antwoord weet, voor de dag er dan mee. In welke hoedanigheid stel je deze vragen? Als inspecteur van politie of als vriend? Laten we zeggen als een bevriende politieinspecteur. Robert, laten we hier ons hemelsnaam mee ophouden. Robert, wat wil je weten? Simone heeft tegen Robert gezegd dat kort voor ze wegging uit La Boutique er een telefoongesprek met zijn gisteren voor mij was van een zekere Rolf Winter. Daar weet ik niets van. En moet jij dat telefoontje dan aangenomen hebben? Nee, Eva in... had griep. Miss Dupré heeft het aangenomen. Hmm. Als er naar de zaak opgebeld werd, waarom heb ik het dan niet aangenomen? Ja, blijkbaar was jij op dat moment ook weg. Oh, ja. Ik begrijp het al. Yves was er niet en ik was er niet. En toen moest dus die arme Miss Dupré dat enorm belangrijke telefoongesprek uit San Francisco aannemen. Ja, ik zeg helemaal niet dat het belangrijk was. Maar als het niet belangrijk is, waar maak je je dan zo druk over? Jij weet dus niets van het gesprek. Niets. Maar nu we toch over Miss Dupree praten, mag ik dan ook nog iets zeggen? je gang. Ze ziet er goed uit, ze is charmant, ze weet haar kleren te dragen, maar ze is volkomen onbetrouwbaar. Nou, Pearl, dat zou ik niet durven beweren. Hoezo onbetrouwbaar? Ik, ik zal je een voorbeeld geven. Als we het in de zaak erg druk hebben, werkelijk druk, dan slingeren de japonnen en de mantels overal rond. Dan ziet het eruit alsof er een bom is ingeslagen. Dat betekent dat we s'avonds na sluitingstijd moeten blijven om op te ruimen... ...of we moeten de volgende morgen vroeg terugkomen. Maar dacht je dat die lieve Simone langer bleef of vroeger kwam? Iedere avond hing er zo'n langharige knaapje rond en... ...s morgens... Ach, het spijt me vreselijk, Mrs. Bristol... ...maar ik weet niet wat er vanmorgen met me aan de hand was. Ik heb me verslaafd. Oh. Is dat waar, Yves? Ik vond heel aardig ik was erg op een gesteld. Ach, en... Yves, hou nou toch eens hemelsen hem op. Is het nou waar of is het niet waar? Met de klanten kon ze altijd bijzonder goed overweg, Heb ik dat dan bestreden? In sommige opzichten was ze reuzachtig, dat geef ik toe. Robert, als een man met zijn vrouw binnenkwam, dan was hij al verloren. Nog voor zijn vrouw iets had gepast, had hij zijn checkboek al tevoorschijn gehaald. Maar ondanks dat was ze lui en heel onbetrouwbaar. Paul, Yves, wat gauw die aan. Oh, is verschrikkelijk! Oh, ja. kom, doe kom maar geef maar hier. Oh, oh Robert. Oh, uh, dag, Catherine. Gaat u maar zitten, Mrs. Hartman, ik zorg wel voor de rest. Hoe eerder ik naar huis ga, hoe beter. De hemel zij dank wonen we in een hotel, anders zou die arme Freddy beslist van de honger komen. <laughs> oh, u bent verwend, anders niet. Ach, we hebben nog een stoel nodig, Robert. Er staat er een in de hall. ja. Uh, wat? Oh, ja, ja, ik ga hem wel even halen. Ja. Wil jij voor het eten nog iets drinken, Catherine? Oh, mag ik een glas sherry hebben, liefje? Ja, natuurlijk. Morgen, sir. Oh, oh. Goeie morgen, Mrs. Webb. Hier heb ik uw kop thee, sir. Oh, dank u. Hoe laat is het? Precies acht uur. Oh, ben ik niet vroeg vanmorgen. Dat hindert toch niet. U wordt verondersteld met vakantie te zijn. Blij dat u dat zegt, Mrs. Webb. Ik was het bijna vergeten. Is mijn zuster al wakker? Jazeker. Ik laat net het bad voor de vol lopen... Alsjeblieft, hier zijn de kranten, sir. Oh, dank u. Er staat een verslag in over het onderzoek. Ja, dat uh, verwacht ik wel. Dank mm -hmm. uh, u, Mrs. Webb. Is de begrafenis vanmiddag? Ja, vanmiddag om twee uur. Oh. Nou, het is tenminste mooi weer. Oh, als het regent, vind ik begrafenissen toch altijd zo vreselijk. Uh, zal ik voor vanmiddag nog een hapje klaarmaken, sir? Een hapje klaarmaken? Ja. Nee, waarom zou Oh, ja, ik begrijp het al. Nee, nee, nee, nee, dat is niet nodig, Mrs. Webb. Mrs. Hauptman komt alleen terug naar de flat om zich te verkleden, dat is alles. En dan breng ik haar naar het vliegveld. Oh. Ze vliegt vanavond alweer terug naar huis. Juist, ja. Oh, maar dan zal ik een lekker kopje thee voor zetten. Ja, doet u dat, Mrs. Webb, dat zal ze vast fijn vinden. Oh, uh, uh, zal ik hem even opnemen, sir? Uh, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat doe ik wel. Oh, ja, ja. Hallo? Wie? Ja, wie wilt u spreken? Met Bristol? Ja, daar spreekt u mee. Ik ben Robert Bristol. Met wie heb ik het genoegen? Oh, Mr. Bristol, u kent mij niet. We hebben elkaar nog nooit ontmoet, maar ik ben Elka Nelson. Elka Nelson? Oh, goedemorgen, Mrs. Nelson. Uh, uh, wat kan ik voor u doen? Ik wilde u vragen of ik u misschien ergens zou kunnen ontmoeten. Ja, natuurlijk kan dat. Uh, wanneer dacht u? Zou vanmiddag u schrikken? Uh, nee, nee, dat is onmogelijk. Uh, vanavond zou wel kunnen. Om half zeven? Uh, uh, ja. Ja, ja, dat zal wel gaan. Ik werk in een klein café op Kings Road. Het heet Sun Tan. Uh, wilt u dat ik naar dat café kom? Ja, ik hoop dat u het niet erg vindt. Het is zo rustig. Wij kunnen er ongestoord praten. Als u er eerder bent, zegt u dan tegen Oscar, de eigenaar, dat u een afspraak met mij heeft. Goed, maar... Waarom komt u eigenlijk niet naar mij? Het is hier ook rustig, Mrs. Nelson. Ja, dat weet ik, maar also, het valt minder op als ik naar het café ga. Dat doe ik elke dag. Ik begrijp het. Goed, ik kom. Sun op Kings Road om half zeven. Nou, Hilde. Heb je hem al opgespeurd? Nee. Ik heb net zijn huishoudster gebeld. Zodra de begrafenis afgelopen was, heeft hij zijn zuster naar een London Airport gebracht. Ja, maar dat moet tegen half drie zijn geweest. Hoe laat is het nou dan? Naar mijn gevoel middernacht. Wat oh, verschrikkelijke rapport. Het is kwart over vijf. Mm -hmm. Ah, daar is hij. Hallo, Eric. Je kunt wel gaan hoor. Dank u. Tot morgen. Daar. Ja. Ik heb nieuws voor je, Robert. Mm -hmm. Wat? Je voelt me toch inlichting in te winnen over Ralph Winter? Eh, ja. Nou, eerst willen we het niet vlotten, maar eh, gistermiddag heb ik de Cooper de horens gevat... ...en een telegram naar Sam Sutton gestuurd. Herinner je je Sam Sutton nog? Eh, van de FBI? Ja. Ja, werkt hij niet samen met jou aan die Bermuda-zaak? Ja. Nou, hij heeft me vanochtend gebeld. Winter is miljonair. Hm. Ze veronderstellen dat hij zijn geld op een uh, legale manier verdient, maar... Wat bedoel je met veronderstellen? Nou, de FBI is niet bepaald op hem gesteld... Ze hebben het gevoel dat zijn zakelijke activiteiten en zijn uiterlijk respectabele positie alleen maar een, een dekmantel zijn. Wat heb je? Hij moet in 1965 al eens een keer door de federale regering zijn ondervraagd in verband met verdovende middelen. Verdovende middelen? Ja, ze hadden van de Mexicaanse autoriteiten een tip gekregen. De politie kreeg tenslotte hem te pakken in San Diego. Be bedoel je dat hij verdovende middelen verhandelt? De FBI heeft het vermoeden, maar ze kunnen voorlopig niks bewijzen. Ze geloven dat hij aan het hoofdstad van het hele distributie net in Californië. Dat is interessant. Heel interessant, Eric. Eindelijk komt er wat licht in de zaak. Oh, ik ben blij dat jij er zo over denkt. Jouw combinatievermogen moet beter zijn dan het mijne. Eric, jij bent bij Barry Nelson geweest. Je hebt met hem in het ziekenhuis gesproken. Ja. Gebruikt hij soms verdovende middelen? Is hij eraan verslaafd? Barry? Nee. Tenminste, daar uh, heb ik nog niet aan gedacht, Eric. Ik heb met de dokter gesproken, die zou mij dat al zeker wel hebben gezegd. Uh, ga dan nog eens naar het ziekenhuis. Ik zal me licht eens bij Mrs. Nelson opsteken. Mrs. Nelson? Ja, ze belde me vanmorgen op en wilde mij ergens ontmoeten. We hebben om half zeven een café op Kings Road afgesproken. Oh, ja, dat zal de Santan wel zijn. Ja, dat klopt. Ja. Ze werkt daar, ja, ik... Uh... eens even, Robert. <lacht> ik wil niet buiten mijn boekje gaan, natuurlijk. Kom maar... oh, nou, Eric. Als er één buiten zijn boekje gaat, dan ben ik dat. Hm? slot ben ik officieel met vakantie. Onzin, Robert, nee. Ik wil alleen maar zeggen... ...geloof je niet dat het beter is als je iemand meeneemt naar dat café? Een van de meisjes misschien? Uh, Hilde of Janet? Ik ga liever alleen. Maar het is jouw zaak, Eric, als jij denkt nee, dat... Nee, we... nee, nee, nee, we richten ons naar jou, Robert. Maar uh, hm, we zullen toch een uh, oogje in het houden. Wat is het voor iemand die misses, Nelson? Geef eens een beschrijving, haar. Nou, ze is ongeveer 26, ze is tamelijk mm. groot. Ze is 1,75 meter, 5, 7, dat zou ik zeggen. Mm. Ze is in München geboren. In 1964 kwam ze naar Engeland. Nou, we zullen hier maar afzetten, Robert. Te dicht bij het café willen we liever niet parkeren. Goed. Tot straks, Erik. Ja. Het café is ongeveer 50 meter verderop aan de rechterkant, sir. Uh, ja, ja, ik zie het al komen. Dat huis met de marquise. Nee, nee, dat is de supermarkt. Zijn is nog een stukje verder. Dank je, Sorton. Ik zal het wel vinden. Sir. Goedenavond. Mooie avond, vindt u niet? Ja. Zal ik u even met uw jas helpen, sir? Nee, nee, nee, nee laat u maar. Uh, kan ik aan dat tafeltje bij het raam gaan zitten? Ja, natuurlijk. U kan nog kiezen, sir. Op deze tijd is alles nog vrij. Nee. Bent u uh, soms die manier die op Mrs. Nelson wacht? Ja. Nou gaat u dan in de erkerdag zitten, dan kunt u ook gestoord met de praten. Elke kan hier elk moment zijn, het is al half zeven. Het is over het algemeen stipt op tijd. Weet u soms een kop koffie, zolang we nog moeten wachten. Ja, graag. Nee, dat vind ik niet, inspecteur. Volgens mij hebben die knullen, die uh, popzangers zoals Hardy Nelson, helemaal geen problemen. Die had hij wel toen ze hem die avond hebben afgedanseld. Ja, dat wel. Maar uh, ik bedoel het soort problemen dat wij hebben. Ik geloof dat de brigadier gelijk heeft, sir. Neemt u mijn vrouw nou eens, hè? Die heeft vorige week 45 pond voor een wasmachine betaald. En hoe lang dacht u dat ze voor dat stomme ding heeft moeten sparen? Zit eens dus even komen. Hoor. Wat is er? Daar komt Mrs. Nelson. Daar. Waar? Nee, aan de andere kant van de straat. Daar gaat ze over steken. Die in die blauwe mantel? Ja, dat is ze. Zo. Niet slecht, daar komen. Wat zou jij ervan zeggen, met 500 pond in de week? Ja, en dan vertelt de inspecteur nog dat die blaag problemen heeft. Hé. Hey. Wat moet die vent daar? Waar komt hij zo plotseling vandaan? Misschien het een van de politieken. Zou die op haar gewacht hebben? Ik weet het niet. Het lijkt me een toerist aan zijn camera te zien. Misschien vraagt hij haar de, de weg of zo. Ja, ik geloof dat je gelijk hebt. Ik weet het niet. Nou, dat duurt wel verdraaid lang als hij alleen maar de weg vraagt. Nou, dat vind ik ook. Bovendien is hij alleen maar aan het woord. Zullen we er langzaam naartoe rijden? Kijk die... Die twee lui in die sportwagen. Pas op. In heeft er een revolver. Grote hemel. Ze is geraakt. Hij heeft dan neergeschoten. En die man ligt ook op straat. Heb jij het nummer? Nou, dat duizel met het nummer vooruitkomen. En achteraan. Rustig aan, mevrouwtje, rustig. Bent u, u dokter? Ja, maar maakt u zich maar niet ongerust, mevrouwtje. Is het. Is, is het. Uh, weer niet weer beter? Ja, ik zal u een prik geven en dan voelt u niets meer. Vertel het alstublieft. Oh, mijn man, dat Niet praten. We laten uw man wel halen. U hoeft zich nergens zorgen over te maken. Ja, maak hem alsjeblieft even door. Hè? Pardon, maak even door. Hè? Dokter, ik ben inspecteur Bristol. Mijn naam is Velsten. Ik was toevallig in die sigarettenwinkel toen ik geschoten hoorde. zal ze halen. Ja, ze heeft geluk gehad. Voor zover ik kan zien, alleen maar een vleeswond. Maar ze is totaal overstuurend, arme kind. Ik zal haar een injectie geven om wat te kalmeren. En die man? Daar valt niets meer aan te doen, vrees ik. Hij is dood. Kent u hem soms? Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ik ken hem. We nee, nee. zit ons nog steeds op de hielen. Die raak je niet zo makkelijk kwijt, Terry. Weet ik, weet ik. Dacht je dat ik doof was? Ik had niet verwacht dat die politiewagen daar stond. Ik ook niet. Wat deed die wagen daar dan? Weet ik veel. Meer gas, Terry. Niet zo stom. Ik kan niet meer aan die kar halen. Pas op, kijk eruit man! Oh, oh. Hou je kop toch, ik weet dus wel wat ik doe. Waar wil je naartoe? Chelsea Bridge. Als we even aan de andere kant zijn, huh? laten we de kar staan. En dan smeren we. Oh, domme, meer dan stoplicht. Pas op, pas op, het is rood! Rood, oh, oh, rood, oh, oh. rood, dat maakt dat de nou uit? Zat ze even zien! Er komt een vrachtwagen! Pas op, Terry! Nee. Pas op! Hallo. Mrs. Winter? Ja, daar spreekt u mee. U spreekt met de portier, mevrouw. Uh, het spijt me dat ik u moet storen, maar inspecteur Brustel wil u graag even spreken. Hij is beneden in de hal. Um, het uh, spijt me, maar ik kan nu niemand ontvangen. Uh, zegt u hem... Uh, um, zegt u hem dat hij even moet wachten? Uh, ik kom naar beneden. Binnen. Mrs. Winter. Mr. Bristol. Ik heb toch uitdrukkelijk tegen de portier gezegd dat ik naar beneden zou komen. Het spijt me maar... Ja, dat weet ik. Ik zal u niet lang ophouden. Wat, uh, Wat wilt u? Ik vrees dat ik heel slecht nieuws voor u heb, Mrs. Winter. Slecht nieuws? Uw echtgenoot is dood. Hij is op straat. Doodgeschoten. Nog geen uur geleden. Dood? Is hij dood? Ja. Weet u het zeker? Ja, heel zeker. Rolf Winter... dood? Ja. En dat noemt u slecht nieuws? Slecht nieuws... U hebt geluisterd naar het vierde deel van La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling: Frits Enk. De rolverdeling was als volgt: Robert Bristol, Bert Dijkstra. Inspecteur Daly, Jan Borkus. Catherine Hapman Wiesje Bouwmeester. Karel May, Hans Veerman. Mrs. Webb, Dogi Rugali. Simon Dupré, Corrie van der Linden. Pearl Mortimer, Willy Brill. Yves Bristol, Eva Jansen. Elka Nelson, Ingeborg Uitenboogaard. Hilde, Joke Hagelen. Brigadier Kalmen, Floor Koen. Brigadier Thornton, Frans Vaassen. Oscar, Jos van Turenhout. Owen, Jan Wechter. Newton, Kees van Ooyen. Velsten, Donat de Marcas. En Virginia Allen, Els Buitendijk. De regie had dik van putten.